Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Santa Monica, in de Amerikaanse staat Californië, zijn zeker zes mensen gedood door een man die op verschillende plaatsen in de stad om zich heen schoot. Volgens de politie waren er zeker zes incidenten. Twee mensen werden doodgevonden in een brandend huis. Voor dat huis stond een auto met daarin een gewonde vrouw die later in het ziekenhuis overleed. Op weg naar de universiteitscampus van Santa Monica schoot de dader twee mensen dood en op de campus doodde hij nog eens twee mensen. De man werd door de politie doodgeschoten in de universiteitsbibliotheek. Een rechtbank in Peru heeft een van de leiders van de maoïstische terreurbeweging Lichtend Pad, Florindo Flores, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was een van de laatste oorspronkelijke leden... van het Centraal Comité van de Beweging, die nog niet was veroordeeld. Hij was onder meer aangeklaagd voor terrorisme, drugsmokkel en witwassen. Naast de celstraf kreeg hij ook een boete van ruim 138 miljoen euro. Lichtend pad dat de naam Communistische Partij van Peru gebruikte... werd in 1970 opgericht om de Peruviaanse regering omver te werpen... en een communistisch bewind te vestigen. Bij de strijd zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen... Voetbalclub Alphonse Boys uit Alphen aan de Rijn is verslagen en teleurgesteld over de straf die de KNVB de club heeft opgelegd. Dat heeft voorzitter Valkenburg gezegd in het NOS-programma Met het oog op morgen. Alphonse Boys is teruggezet van de hoofdklasse naar de eerste klasse. De club wordt daarmee gestraft voor de massale vechtpartij zondag bij de wedstrijd tegen Haaglandia. De club moet verder onder meer de eerstvolgende drie thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Volgens de voorzitter van Alfersen Boys waren de daders buitenstaanders... en zal de straf op hen geen effect hebben. Het weer, helder, met minimaal rond 9 graden en in het noorden soms wat wolken. Overdag aan de kust bewolkt, land in maart volop zon. Er waait een matig tot vrij krachtige noordelijke wind... en het wordt 14 graden op de wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Woord. met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vervolg van onze reis... door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. In dit uur reizen we letterlijk en figuurlijk. We gaan naar Schotland. In 1986 ging de jonge maakster Jacqueline Maris... samen met VPRO-gidsmedewerker Henk Willemsen... voor de zomerserie Het spoor per spoor naar Schotland... Om een reportage te maken over een van de mooiste treinlijnen ter wereld: de Kyle Line, dwars door de Schotse Hooglanden. De lijn loopt van de hoofdstad van de Schotse Hooglanden, Inverness, naar het piepkleine dorpje Kyle, gelegen aan het water tegenover het eiland Skye. Maris en Willemsen bezoeken verschillende plekken langs de spoorlijn... en spreken met inwoners van Schotland, Nederlandse en Amerikaanse toeristen... en met Jan, een Nederlander die in Schotland woont... en daar werkt aan het onderhoud van het spoor. Het begint meteen goed met het favoriete instrument van mijn vader. Het kan maar even gezegd zijn. Het wordt in ieder geval een mooie reis. Geniet ervan. Op weg naar de Schotse hooglanden. Op zoek naar een van de mooiste spoorlijnen ter wereld. De Kyle Line. Die loopt van de capital van de Highlands, Inverness... naar het kustplaatsje Kyle of Loch Aals. Een reis naar het verleden. Op zoek naar verdwenen en vergeten stations, opgeheven zijlijntjes. Op zoek naar monsters in de meren en de oorsprong van legendes. Een tocht door een compromisloos landschap. Niet bevolkt door Britten, maar door Schotten, Highlanders. Bijzondere mensen, fantastische mensen. Dat weten Maris en Willemsen, ze zijn hier eerder geweest. Een weerzien. Joost Stafford zingt my heart is in the highlands. We hebben Glasgow verlaten, Schotlands machtigste en meest kwetsbare industriestad. Speelplaats van de Roembrugte voetbalclubs Glasgow Rangers en Celtic. Twee spoorweglijnen voeren naar het noorden. De ene lijn rijdt om de zuidelijke hooglanden heen. De andere zoekt zich een kronkelende, tijdrovende weg richting Bergen, logs en Zee. We kiezen route 2, want we willen zo snel mogelijk het landschap voelen. De rit gaat langs de rivier de Clyde richting Fort William, waar de hoogste berg van Groot-Brittannië te vinden is. De Benevis. 44108 voet hoog. 1 voet is zo'n 30 centimeter. Er is nogal wat zeevaartverkeer op de brede rivier. Tankers, vrachtwagens, Rommelige industrie en autosloperijen aan de oevers. De zon is doorgebroken. De oude stationnetjes liggen er vleurig bij. First Bridge, Gerlochhead, Tarbert en Errogaard. Langzaam gaan we omhoog. In de grote camping staan alleen wat caravans. We moeten hier zo langzamerhand in het oudste berggebied ter wereld zijn. Kenners zien dat aan de vrij ronde vormen. Ooit, vele miljoenen jaren geleden, brak de aardkorst. Een langzaam proces natuurlijk. En die aarde werd als het ware opgewerkt. Bergen ontstonden net zoals de logs. Lange, zeer diepe meren met daarom pikzwart water. We zien een vreemd, vaak mysterieus landschap. Bobbels met ratten. Die peren valt ons in de trein niet mee. De bergen. Heuvels, zeggen ze hier met enig understatement, zijn vaak boomloos kaal. Niet gods, maar talloze mensenhanden zijn hier schuldig aan. De geschiedenis van de Highlands kent helaas vele dieptepunten... maar wel heel treurig is het verhaal van de zogenaamde Clearances die eind 18e eeuw begonnen. De landeigenaren begonnen toen het land te ontvolken. Ze zagen meer in het houden van miljoenen schapen. De mensen werden weggejaagd, getreiterd. En omdat schapen en bomen elkaar schijnbaar niet verdragen... werden de bergen kaal. Zo... Raakte de hooglanden ontvolkt en onbewoest. En nu zakt er een over de en die ligt niet. Wat trekt ons zo aan Schotland, de hooglanden? We kennen het gebied een beetje. Maar wat is het precies? Natuurlijk, het landschap is angst en wild. Maar dat ze overdreven zijn te zeggen. Niet zo uniek dat elk ander landschap daarbij in het niet verschijnt. Wellicht de sterk wisselende weersomstandigheden. Nu, op dit moment schijnt de zon en regent het tegelijk. Enige tientallen kilometers verderop, aan zee, groeien palmen. Want daar doet een warme golfstroom het land aan. Zijn het de bewoners? De Highlanders? Je bent hier geen toerist, maar vriend van het huis, constateren we weer eens tevreden. We hebben het over lijden, afzien in de vakantie. Op zoek gaan naar de grenzen in jezelf. Geen onprettig, wel in wat verwarrend gesprek. We wuiven naar wandelaars. Het is koffietijd. Een uh, koffie, please. Jij? Koffie. Twee koffie. Black, please. You like coffee? Uh, with only only, only sugar. sugar. Only sugar. Sugar. This is the Bridge of Orgy. What? Bridge of Orgy. Orgy. It's weer zo'n groen station. Ja, yeah, precies. And it ligt er 72 mijl en een kwart mijl van Glasgow, zijn we inmiddels uh, gekomen. Why are uh, all the station buildings green? Is that the uh, national color? No. Um... Well, the buildings in this line are Swiss-style buildings, similar to what you might find in Switzerland. Yeah. I don't know why the colour is green. It's just a standard colour, as far as I'm aware. As far as I know, that yeah they they are 100 years old. So dus this hebben je dit allemaal in what is it, Swiss socialist style gebouwd? Yeah. Toch? 70p, isn't it? 50p, yes. Heb jij nog Oh, ik heb nog wat klein geld. Het dorp Fort William ligt aan de voet van de Benefus. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd op de top een weerstation gebouwd. In 1904 sloot het station omdat het geld op was. De ruïne is nu nog te zien. Er liep zoiets als een pad naar boven. In 1911 wist iemand met een teefort de top te bereiken. In 1928 beklom een coureur in een de berg in bijna 7,5 uur tijd. Een record dat nooit gebroken is. Talloze verhalen over beklimmingen zijn er. Je kan het je zelf moeilijk maken als je wilt. Waar nog bij komt dat het weer erbarmelijk slecht kan zijn. We horen het verhaal dat gisteren een jongen met een helikopter van de berg is gehaald. Het was gaan sneeuwen en hij had slechts een t-shirt, spijkerbroek en simpele stappers aan. In Fort William is veel te veel vis en chips. Maar een bezoek aan het West Highland Museum maakt veel goed. Opgericht in 1928, nog altijd particulier bezit. Klein, charmant. In zes rooms de geschiedenis van de hooglanden. En Room 5, de avonturen van Bonnie Prince Charlie... een legendarische figuur uit de Schotse geschiedenis. Een stewardteller die in 1745 vanuit bevriend Frankrijk... met de Seven Men of Moordart richting Schotland zeilde... om de Britse overheersers moores te leren. Een jaar lang gaf hij de Schotten de illusie van vrijheid... maar de rebellie moest wel mislukken. Een verhaal dat elke Schot wel dromen kan. Op weg naar Melleik passeren we de landingsplaats, Clemvinen. Uiteraard nu een befaamd whiskymerk. De, de, de historie van de kailijn is onverbrekelijk verbonden met de historie van de Malek-lijn. Zoals overal in Engeland of Groot-Brittannië had je toen eh, diverse concurrerende spoorwegmaatschappijen. Allemaal particulieren. Allemaal particulieren. En op een gegeven moment de, de kailijn was de eerder, maar de kailijn was. ...nog niet afgebouwd, omdat er gigantische problemen waren op het eind van de lijn, vlakbij Kyle. Mm -hmm. Omdat men door rotsen moest uh, breken. En toen heeft men eigenlijk het eindstation van de kyle -lijn wat eerder gemaakt. 30 40 kilometer voor Kyle. Toen bleek opeens dat de concurrerende maatschappij wel een doorgang ging maken van Fort William naar Mellé. Ja wil even vragen, die, die 30, 40 kilometer voor Kyle konden ze dan wel met schepen naar de eilanden? Ja, was dat was, de vorige was uh, Strom Dat was toen de uitvalshaven naar... Uh, naar Sakai en de andere eilanden. Ja. Maar dat lag niet zo goed als Kyle eigenlijk uh, ligt. Want Kyle ligt op, uh, ja, moet ik zeggen, op zwemafstand van, uh, van Sakai. Ja. Dus toen kwam op dat moment... Uh, was, waren er wel gelden bij de maatschappij die de Melleik-lijn om die lijn inderdaad af te maken. En toen is men als een gek gaan bouwen aan het afmaken van zowel de Kyle-lijn als de Melleik-lijn. En de mensen van Kyle hebben toen gewonnen... Maar het betekende wel dus een pirusoverwinning. Omdat een paar jaar later was die Melleke-lijn ook uh, klaar. En men snoepte elkaar als passagiers af, Zodat men al vanaf het begin in de verliescijfers zat. Oh, de men, heeft, men heeft elkaar in wezen doodgeconcurreerd. Het laatste stukje naar Melleke is voor de trein een hele klus. Duizenden Ierse spoorwegwerkers zijn jaren bezig geweest de baan aan te leggen. Viaducten dienden aangelegd. En hele rotspartijen moesten weggeblazen worden. De diesel kreunt naar boven. De snelheid is vaak niet meer dan 15, 20 mijl per uur. We praten met wat schoolkinderen uit de buurt... die dagelijks naar Fort William 42 mijl heen en 42 mijl terug moeten. Dan rijden we Melik binnen. We zijn aan zee. Het regent en het is koud. Veel visserschepen zijn binnengelopen. Bedrijvigheid op de kade en in de visafslag. Kyle de trein gepakt naar Agnesien, een gehucht halverwege Kyle en Inverness. Daar, waar de treinen elkaar passeren, is het station en het stationshotel tegelijk. Dat zal onze uitgangsbasis voor de komende dagen worden. In de trein zitten we tegenover een Nederlandse jongen. Hij is pas van de tuinbouwschool, wil boswachter worden en dit is zijn eerste grote reis alleen. Want, uh, behalve dat het druig is, waarom ga je nog meer naar Schotland? Je hoeft niet bang te zijn dat je, als je je verdwaalt, als je de weg kwijtraakt, dat je dan ergens in de berg moet slapen, want als je maar een huis ziet, dan kun je er gerust heen gaan en dan kun je vragen of je kan blijven slapen. En dan lukt dat ook meestal. Ik heb dat één keer gedaan, het was al wat later in de avond, zo tegen half zeven, plaatselijke tijd, en ik heb aangebeld en gevraagd, of ik hier kon blijven slapen, omdat ik de weg was kwijtgeraakt. Het was tijdens een wandeling door de bergen. En dat kon. En ik kon uh, nog een hele maaltijd krijgen. En ik kon blijven slapen. En de volgende ochtend ontbijt. En, maar ja, het waren oudere mensen. Dat viel me op. Ik denk, nou, dit lukt niet. Dit zijn oudere mensen die durven dat vast niet. Maar dat kon gewoon komen voorstellen dat er mensen zijn die naar Schotland gaan en eigenlijk door het landschap heel erg ontroerd worden. Ja, dat kan ik goed begrijpen, dat mensen hierdoor erg geraakt worden eigenlijk. Dat had ik eigenlijk op de Noordkaap. Dat heb ik hier niet zo heel erg. Maar op de Noordkaap had ik het, omdat het eigenlijk nog steeds veel eenzamer was daar. Dan kon je echt op een rots gaan zitten daar. En dan kon je echt een soort mediteren. En het was heel erg uh, leuk. Ja. Is, de, is de eenzaamheid of de drukte hiermee of tegengevallen? Het is hier mij meegevallen. Je ziet hier toch meer, al is het soms heel veel miles aan elkaar. toch weer dorpjes en, en winkeltjes en een postkantoor. Dus de eenzaamheid valt hier nog wel mee. Ja, maar wat had je verwacht toen je ging? Dat het, dat het stiller zou zijn bijvoorbeeld? Ik had verwacht dat het veel stiller zou zijn, ja. Dat je echt veel grotere afstanden af moest leggen, voordat je weer een beetje een groot dorp tegenkwam. Dat viel mee. Wat zei je over Agnashin? Oh, Agnashin is... Het is It's goed voor het weather. Maar van het Oh, het terrible. <laughs> it's always raining. Hmm? It's always oh, raining. raining. What, what did it, you say? No, oh, not about so bad. No. It's not no. No. no, no. Is the, the most rain on the car on the car line? Is hmm? it the most rain on the car line in Agnachella? Oh. The, it, there's the most rain yes. coming down oh, in Agnachella. Agnachella. That is the one place. Yeah. But Agnachi It's on, the fields of uh, rain. Not bad, no, not too bad. Not too bad, but for the next station, Achner, Shellach, was, oh, it's terrible. Achterzien ligt 46 mijl van Inverness en 36 mijl van Kyle verwijderd. Op het midden van de keilijn dus. De trein zoekt zich vanuit Inverness door Dalen en langs Logs een weg naar de kust. In 1870 kwam het eerste deel van de lijn klaar. Het eindpunt was Stroomferry. Van daaruit moesten de boten een lange weg gaan naar Sky en de Hebriden. In 1897 werd het laatste moeilijke stuk naar Kyle op steenworp afstand van Sky geopend. Achterzien was voor trein- en reizigers een welverdiend rustpunt. Dat was het ook al voor de krofters, keuterboeren die daar met hun vee langskwamen op weg naar de Markt in Dingwall in de buurt van Inverness. Vooral voor hen die van Sky kwamen, want zij moesten het vee door de smalle, doch diepe doorgang van het eiland naar het vasteland laten zwemmen. In zekere zin is Agnesine een verkeersknooppunt. De weg van Inverness zich hier in tweeën. Je kan naar het hoge noorden, naar Oelepoel gaan en naar het westen naar Keil. Nu... Is er aan de spoorlijn niets veranderd? Soms mag de trein over de 100 jaar oude bruggetjes niet harder dan 10 mijl gaan. Alleen een aantal stationnetjes is gesloten. Soms stopt de trein bij een halte slechts op verzoek. Jan, de bouwkundig tekenaar, kwam snel aan de slag als spoorwegarbeider. Ja, we een hele verandering natuurlijk. Want, uh, ja, ik, uh, het enige zwaarste wat ik op was een pen natuurlijk, om te tekenen. <laughs> ja. En dan ging je ineens ja, met biels lopen en zo, met een paar mannen en, en reels lopen showen. Wat houd je werk precies in? Wat doe je? Het is gewoon onderhoud van de lijn, om de lijn dus schoon te onderhoud. Nieuwe bielzen, uh, oneffenheden uit de lijn halen, alles vlak maken weer. En nieuwe bielzen, om heidingen in te zetten, om de schapen buiten te houden. Maar het is niet zo dat je de hele Kijl-lijn doet. Je doet natuurlijk maar een gedeelte van het traject. Ja, we doen ongeveer 30 kilometer. De 19 mijl Met hoeveel mensen totaal? Met 9 man doen we dat. Dat is, dat is dus uh, over het algemeen teamwork, maar er zijn ook klussen die je helemaal niet eentje moet doen, of maar met heel weinig mensen. Nou, ik doe een klus alleen, dat is, is het hele traject, de 30 kilometer dus lopen. Ik doe twee dagen in de week, doe lopen het hele stuk. En dan houdt de hamer om dus, ja, sommige kleine werkzaamheden te verrichten. en uh, gewoon Wat die zijn iets... die werkzaamheden, moet je af en toe zo flink gaan staan rammen? Nou ja, de hele de, de wordt vastgehouden met een, met een soort stalen veer, die eruit trilt soms, door het... Door het, ja, door het Vibreren van de wielen over de lijn heen en ja die moet je weer inslaan natuurlijk. Elke week? Elke week ja, elke week en natuurlijk uh, ja, kijken of, of er echt onderdelen zijn in de spoorlijn, uh, of de omheilingen goed zijn, de gaten erg zijn en zo, ja, vind, van alles. Vind je het leuk uh, je eentje zo twee dagen langs de spoorlijn bij je? Ja ik, ik vind het leuk ja, ja ik, uh, als ik ze zo, ik zo uh, niet meer veel doen zou ik wel missen ja, ik vind dat wel leuk zo. Komt, uh, je komt geen hond tegen in die dagen. Nou ja, af en toe zie je dat je met lopen, wandelaars, mensen die dus uh, aan gaan lopen zijn. Echt vakantiegangers die lopen zijn en zo. En, uh, ja, plaatselijke schaafshedders die schapen aan het uh, verzamelen zijn en zo. En, uh, ja, dan zwaaien naar de, de kinderen toe zo, en zo. Het loopt gewoon door. Op onze eerste avond in het hotel hebben we aan de bar Jan leren kennen. Het hotel is zo oud als de spoorlijn zelf. Zit Abraham, de eigenaar van het hotel heeft ons het schitterende boek Stopping Train Britain gegeven... met daarin een hoofdstuk over de car line. Het hotel wordt daarin... One of the strangest hotels of Britain genoemd. Het echt vreemde aan het hotel is... dat je vanuit de dining room zo de trein in kan stappen... al dan niet met een toosje in je mond. De trein rijdt als het ware door je slaapkamer en eetzaal heen. Dat gebeurt dus driemaal per dag. Verder stilte, stilte en nog eens stilte. Vroeger kregen de treinen hier water... Passagiers die verder het binnenland in moesten, overnachten in het hotel, wachtend op de eerstvolgende postkoets. De trein stond soms lang stil, wachtend op de trein van de andere richting. De lijn is namelijk éénbaans. Het oude drukke station met zijn personeel bestaat niet meer. Het kantoortje is vervallen, het oude weegschaal ligt buiten op zijn kant. De twee huizen tegenover het hotel waren vroeger paardenstallen. Vlak schuin erachter woont Jan, met een eminent uitzicht op de komende en gaande kroegganger. Zeg eens, wat, wat vind je nou uh, mooi aan Agnesheen? Mooi aan Agnes Ja. Het is niet veel aan mooi te vinden, maar het is gewoon ja, een, leuk, een leuk klein plaatsje. Niet te veel. En, uh, je kent de mensen en ze zijn aardig. En ze... Ja, en het is, het is, de omgeving is mooi. Je hebt alle bergen en, uh, en dingen meer. En je, en je werkt altijd buiten. Meestal buiten. Ja. En, uh, het is gewoon fijn buiten te zijn. en uh, Open lucht, frisse lucht. En uh, de bergen, dat is uh, mooi het landschap. Is het via het einde van de wereld of niet? Uh, waarschijnlijk niet. Ik zou best wel meer willen zien van de wereld. Ik ben nog helemaal niet overal geweest. Dus, uh... Maar dit is wel echt wel een, een heel mooi stuk van de wereld, vind ik. Maar ik zou best wel meer willen zien van de wereld. Wat wel. Nou, maar ik bedoel, het einde van de wereld. Dit is echt, verder kan je niet. Uh, nou, nu niet, nee. Ik, uh, ik vind het echt wel, voor, me, voor mij zeg wel, dit is wel de dan heel pas te blijven. Ja. Het is natuurlijk geen mooi dorp. En het ligt ook... Ja, wat er is, weet ik niet. Maar mensen die komen hier ieder jaar weer terug. Op vakantie. Gewoon voor een paar dagen om hier te zijn en weer door te reizen. En als je dan vraagt, waar, waar, waarom kom je iedere keer hier naartoe? Ja, gewoon omdat het misschien is. En, en dat is alles. Wij lopen langs het postkantoortje over het enige weggetje van het dorp naar het schooltje op de heuvel. Vier kinderen krijgen daar les. Twee zusjes uit Logicaard, tien mijl verderop. Een meisje van zeven uit Achenald, drie huizen. En een dreumes, Katie, van vijf uit Agnesien zelf. Victoria is 11,5, komt uit Logicaard en is, omdat ze de oudste is, ook de beheerster van het plaatselijke museum dat ook in de school gevestigd is. De kinderen zitten overigens één dag in de week op een school in Garf, richting Dingwall, om zo het contact met andere kinderen niet te verliezen. Die school in Garf... Heeft 23 leerlingen. De kinderen zijn uiterst verlegen en staan met de handen gevouwen op hun rug op een rij. Vier kinderen en één computer. No, Katie is niet the youngest girl in the village. She's only the youngest girl in the school. That's right. So there are some more kids in the, children in the village and they come to school in a few years. Yes, they komen... just three or three or coming to school in August. So you're gonna be the boss in a few years. And Victoria is gonna leave the school. Yeah, I'm leaving. And then Lorna. <laughs> and then Jennifer, and then you're gonna be the boss? You like that, or not? Mm. No. No? Mm. Mm. You, you think it's a pity if Jennifer uh, go, of if Victoria goes away? Yes? You like her? Okay, let, let show what you were doing when we came in. Because now you have a break. You were working at, uh, in the classroom, isn't it? Yes. Can you show us? Yes. We standing now, I, I talk to each now. We standing in the um, museum, where the kids oh, gave a whole series of uh, the Crofters houses. Yeah. What's that? <coughs> oh, that's where they put the money in. Oh. Is it all is it money? Yes. It's the shop-tills that they used to have. Sorry? The shop-tills. It's shop it, yes. This. But what's, uh, it's still the same uh, coins, isn't it? Is it? Oh, no. no. It's a bit like two Ps. Sorry? A bit like two Ps. Isn't yeah. It? yeah, but it ten is, what is it? One penny? It's a big one penny. This is a ten-shilling note. That's 50 mm -hmm. pence No, pence, yes. Ten shillings, yeah. The, you, you still have these coins of two shillings. It's ten P, isn't it? Yes. yes. yes. We have one chilling which five pins. But uh, your school is more a museum than a school. Well, not really. <laughs> not really. You have to learn something as well. Yes. Can I have a look? It's a good combination of the school and museum. Look, it's Miss Morrison. That's all right. <coughs> Miss Morrison is the Sorry. teacher here. Yes. I beg your pardon. You just have oh, a. we them. had a wonderful uh, trip in the museum. Are we going to have a look in the classroom? Yes? Vier kinderen op school, waarvan één het achterzien. De onderwijzeres, die niet in de schoolwoning woont, maar in Dingwall... vertelde dat er komend jaar een paar bij komen. Ook jongetjes. Één het achterzien. Het vijfjarige zoontje van de oudste inwoner van het dorp. Teruglopend naar het hotel, stappen we het postkantoortje binnen. Is het een druk postkantoor, vragen we. Nee, zegt de beheerser. We zagen net een Rolls Royce. Not now. There was uh, some hour ago our uh, Rolls-Royce here stopping at the office yes. <laughs> and a <the> lady <laughs> has a postcard for the mailbox. That's right. I there are a lot of Rolls-Royces here. Uh, landowners. Landowners. They have yeah. Rolls-Royces, landowners? Um, wealthy landowners who own all these, land, these estates. Is this they're private British. property? Yes. Oh, oh yes. They're British or not? English? Most um, of them. English and Scottish. Scottish as well. One Scottish, all the rest are English. Dat is echt genoeg, hè? Ja. Dus echt één uh, Engelse, of uh, één Schotse landeigenaar die hier verpacht het land aan alle boeren, en één en de rest is allemaal Engels. Ja. Rijke patsers die hier met Rolls Royces voorkomen rijden om ja. uh, een postkaartje te dus je ook posten. Een, een Nederlandse baron in de buurt te wonen, dacht ik. Doe ja. Do you know him? It is Dutch a Dutch baron. Lives here in the neighborhood. Oh, he's not living. It's a holiday home. At Mr. Dedem. Van Dedem. Van Dedem was his Deden? name. Was oh, his name. that's at Loch Marie. Uh, at Lough, at Lough Marie. Yes. Mm. Um, lives across the. Loch at Loch Marie. Mm. Oh, It's oh, letter yeah. U. You you know everybody in the area. Yes. <laughs> you were born here. No. No. De, de postbus komt net aan. Moeten we die hebben? Dat is onze bus. Maar die blijft hier een uurtje? Hij blijft hier een uurtje. Het is een klein busje waar twaalf mensen in kunnen. Het is een rode bus, de Royal Mail bus. Daar stappen nu een aantal passagiers uit met koffers. En ik neem aan dat de post van vandaag hier... Is het de post van vandaag? Yes. Yes. That's it. It comes from Inverness. No. Came from uh, that direction. Oh, ah, yeah. ja. We herinneren ons het verhaal over de eerste eigenaar van het hotel... die weigerde de koffers van koningin Victoria te dragen... toen zijn Agnesien aankwam op doorreis naar het lieflijke Loch Marie. Een plaats waar zich op zijn minst één prachtige legende afspeelde. Het was namelijk op een zondag. In 1877 kwam de koningin weer in Agnesien... en de verslaggever van de streekkrant noteerde... Om tien voor vijf kwam de trein uit Inverness... met koningin Victoria en haar gevolg in Agnesien aan... En de koningin zei, isn't this punctual? Just arrived at the very minute stated that we should. Het station en het hotel waren prachtig versierd. Banieren met de opgeschreven God save the queen. Met in het Gaelic, welcome to your highlands. Na een hartelijke begroeting door de plaatselijke bevolking... vertrok het koninklijk gezelschap in drie koetsen naar Loch Marie. Het weer was mooi... En om half acht kwam men in Lough Marie Hotel aan. Hare majesteit liet via generaal Ponsenby weten dat de reis aangenaam was geweest... en dat ze speciaal genoten had van het landschap vanaf Dingwall. Het is de bedoeling dat hare majesteit tien dagen in Lough Marie zal blijven. Het hangt een beetje van het weer af. Het is te hopen dat ze de rust zal vinden die ze zo zoekt. En dat zal ook wel lukken. Want tijdens haar bezoek kunnen reizigers geen verblijfplaats krijgen in het district. Ja, en hier onderbreken we de treinreis even voor een sportflits uit Helsinki. U hoort Gio Lippens. Een sportflits van de marathon van Helsinki, de marathon op het Europees kampioenschap waar we kijken naar een Spanjaard die aan de leiding loopt. Inmiddels al ruim twee uur en drie minuten gelopen. De Spanjaard gaat de veertigste kilometer door over de lijn. Dan heeft hij nog precies twee kilometer en 195 meter af te leggen. En dan komt hij over de streep in het Olympisch stadion van Helsinki. Die Spanjaard die heet Martin Viss. 31 jaar oud. En de man maakte vorig jaar toevallig ook in Helsinki. In de marathon van Helsinki zijn marathon debuut. Hij won meteen die marathon. Dus wat dat betreft heeft hij hier... ...toch uh, ja, wat uh, goede herinneringen aan deze marathon. En hij zal zo meteen ook als eerste het stadion binnenkomen. De Spanjaarden die beheersen deze marathon. Want op de tweede plaats loopt Diego Garcia, ook een Spanjaard. En op de derde plaats Alberto Gosdado. En dat betekent dus drie Spanjaarden op de medailleplaats. En dat zou toch echt een stunt zijn van die Spaanse ploeg Doorkomsttijd op die 40 kilometer, 2 uur 3 minuten en 49 seconden. Beste Nederlander is ten Tenkate op de 26 e plaats. En wij vervolgen onze treinreis. We rijden nu langs Loch Marie. Dat is een ontzettend uh, groot meer. En er woont echt helemaal niemand. Maar we vroegen ons af voor wie dit land allemaal is, hè? Want het is niet allemaal van de staat. Heet zelfs hoe owns this countryside, this land? Uh, well, this is owned by uh, Wills. What's that? Wills. Uh, it's uh, a tobacco firm. Uh, you can't grow tobacco here, do you? No, no, no. It's uh, they just own the estate. Uh, A lot of firms? A lot of companies? there. A lot of companies own the uh, uh, majority of uh, this area around here. There's Pollock's further down uh, and Whitbread's. What's Whitbread's? Well, Whitbread's is a, a, a, a brewery You know, it makes beer. And yeah. uh, they own a lot of the land further down again. But what are they doing with the land? Nothing. This is only you? one house. That's uh, that's where the, that's where there's uh, a Dutchman lives there, Oh or, yeah who owns that estate over there. The, the big white house. Then. The big white. House. That's letter U. He's a he's uh, a, Dutch, he's a Dutch, Dutch Dutchman. Yes. Yeah. Oh, it's a wonderful castle. <laughs> <laughs> oh. Excuse me. I'm on the post <laughs> <laughs> That's his post. That's his mail. And he has his own boat, so to. His uh, own boat and his own uh, private own jetty, yes, oh, yes. Private boat. Sea. Yes. <laughs> <laughs> But this is the only way he gets his post. <laughs> oh, over, you know, over the river, over the. <laughs> that's, <laughs> that's great. <laughs> mm. Het is echt prachtig. Heel groot wit huis aan de andere kant van het meer. En dan gooit hij hier de post iedere dag en dan gaat hij met een bootje naar de overkant. He? Ja, ja, ja. Ja. Ja, wat, de, ja, het is natuurlijk een domme vraag, maar wat doet zo'n Nederlander hier? Ja, genieten van het landschap waarschijnlijk, hè? maar het is... Dan kunnen we vragen of hij niemand kent natuurlijk, Hoe lang hij hier woont. Ja. Do you know this man? Uh, I never met him, no. Uh, I'm not... Nobody meets him. Oh, yes, yes, I think he does you know, uh, mix with the local community. And I think highly of him, because he creates jobs for the local people. Yeah. The, the garden what, what, and the... What is his job? Do you know that? No, I don't. No. Private road, private pier, private lounge. Everything is private. There uh, is a lot of Dutchmen in the area, I read. No, there's not. Uh, it's nearly all uh, English who own the. Most of the land up here. There's uh, no Scots, Scots landlords up here anymore, I'm afraid. So the Scottish are poor and the Englishmen are rich? Yes. I think it's where the banners Yeah, well, they're gone. Zo, so, dit is uh, Log Marie Hotel. Wauw, wat mooi, nice, hè? Eh? Niks vergeten? Nee. Zullen we nog even handen schudden met Ray Glennon? Yes. Bye, bye. bye, bye. Oh, we waren vergeten de deur dicht te doen. Dat moet hij nou oh, zelf. Sorry. Bye. Ik zou met bevatten dat het hotel spijt naar de. Wacht even mevrouw van het hotel zwaait naar de, onze postchauffeur en haalt nu ja, hij zwaait ook naar ons hij zwaait ook naar ons en toetert en haalt nu de post uit het uh, houten postbakje uh, Ik laat hem even naar binnen gaan ik heb zo'n honger ja. afscheid van postbusdrijver Ray Clement nuchtere blik een rossige baard en een postuniform hij gelooft niet in spook en legendes, al was er in het dorp waar hij vandaan komt... wel een hele oude man, die iedere maand een nacht naar een verlaten dorp in de bergen ging... om de kleine mannetjes te ontmoeten. De geesten van de mensen die daar in de 18e eeuw, toen mensen moesten wijken... voor de rendabele schapen, met geweld waren verdreven. Iedere dag rijdt hij dezelfde route, Leed, Agnashin en terug... It's never boring, zo zegt hij. Het is altijd mooi. En wanneer de nevels over de bergen naar beneden zakken... is het uitputtend, maar toch altijd intens en overweldigend. Al het land hier is in bezit van vooral Engelse sigarettenfabrikanten... en bierbrouwerijen die het kopen om zo hun enorme winsten weg te strepen... tegen het verlies dat ze leiden op de aankoop van deze barre onvruchtbare bergen. Het hotel staat eenzaam aan de weg... die pas sinds een jaar of vijf verbreed is tot een smalle tweebaansweg... De hoofdweg naar het noorden. In de verre omtrek geen huizen. Het grijze dametje van het hotel lijkt een beetje op Miss Marple. Maar ze is Schots en heet Miss Moody. Ze is beminnelijk en verlegen. Helaas, de kamers van Queen Victoria zijn bezet. Haar heupbad kunnen we bezichtigen in een museum verderop langs de weg. En de gedenksteen van haar bezoek staat buiten. Nog steeds is station Agnesheen, het station van het hotel. Het postadres is daar en de gasten komen eraan. De gasten vissen hier vooral en in de lounge liggen stapels leren boeken... met alle vangsten vanaf 1916. Aan de muur opgezette zalmen. Maar een bootje voor ons om naar het eiland... waar volgens de legende twee vikinggraven zouden zijn te gaan... is er niet op het moment. In kinloch misschien, negen mijl terug. Maar we mogen gerust achter het hotel om naar het meer toe, zegt ze. Naar de privé-aanlegstijger. Daar, mevrouw, meneer. Ze verdwijnt achter het matglas in het niets. Jee, het is een mooi weer, meer. Maar wat ik dus niet snap is, waar is dat eiland nou met die twee graven? Dat heb ik, ik heb helemaal nog geen eiland gezien. Nee, we zitten hier eigenlijk nog in het smalle gedeelte van het meer. Wel op de helft, maar een smal gedeelte. En de eilandjes die moeten daar liggen. Daar. Wat je nu ook ziet, die bomen, dat zijn de eilandjes. Kijk, dat water loopt eromheen. Dus daar zouden we naartoe moeten ja, maar het is toch absurd als wij 9 mijl terug moeten ja. naar Kinderlo oeh, ja. om een bootje te halen, dan zijn we echt eindeloos lang onderweg. Nou, om te roeien is het natuurlijk niet te doen, ook omdat de wind uh, tegenstaat. Die komt uit de zee en het is misschien wel lekker warm hier boven bij het hotel, maar het wordt hier knap fris uh, boven het ja. meer. Ja, aan de overkant van het uh, meer daar, is, daar zijn weer de bergen. De zon, de, de zon die speelt, soms zou te zeggen, de wolken. Sommige gedeeltes zijn zwart, andere zijn weer helemaal wit. Geen huis te bekennen, geen aanlegstijgen, geen wegen. En een Niet. hele kale kant in feite. Ja, Want aan kaal. deze kant is het heel lieflijk met bomen en ja. planten en bloemen. Ja, dat zal ongetwijfeld aan de windrichting uh, liggen. Maar de eilandjes met, uh, waar zo'n stuk geschiedenis geschreven is... die, die zijn helemaal begroeid. Er staan prachtige bomen op. Ja. Maar onbereikbaar voor ons. Want ik schat al gauw dat het een... Uh, een nou, zes, 700 meter hier vandaan is. Ja, en even voelen hoor, maar volgens mij is het heel koud water. Ja, het is echt hartstikke koud. Dan kun je niet uh, 1, 2, 3 overzwemmen. Maar wel weer ontzettend helder. Ja. ja, Log Marie, dat is een van de diepste meren. Ik, ik wil even kijken, want volgens mij was er nog iets met waterhorses. In deze grote meren. Wacht even. Log Marie was vroeger, werd het gebruikt als je krankzinnig was... Dan kon je een uh, kuur krijgen hier, want ze geloofden in de heilige kracht van het water. Dan werd je achter een bootje gebonden. En dan gingen ze drie keer in de richting van de zon, ze, voerden ze het hele meer rond. Maar nu ik dus dat meer zie, denk ik dat het een verschrikkelijke kwelling is. Ja. toch? Volgens mij ja. ga je dan de pijp uit de longontsteking of wat dan ook, want het is ijskoud. Nou, verschrikkelijk, hè. Ja. ja. We hebben inmiddels al ontzettend veel boeken verzameld met ghost stories en allemaal van dat soort dingen. Ja, dit is de bekende legende over de, de, de koning van Denemarken... die zijn zoon naar Schotland stuurde. Hè? En waar hij dus een Ierse prinses ontmoette. En de koningszoon uit Denemarken werd ontzettend verliefd op haar. Maar zij was reeds uitgehuwelijkd. Dan komt er een heel groot drama over... dat die koningszoon die moet vechten met een plaatselijke, met een plaatselijke heerser. En hij overleeft dat niet. Het is een kort verhaal, dat moeten we maar eens vertalen. Maar vertel eens verder, ik vind het spannend. Heel lang geleden stuurde de koning van Denemarken zijn zoon naar het Schotse Hof. Op een dag ging de jonge prins met een paar vriendjes jagen in de Highlands. Ze kwamen bij Maree uit, waar de prins zijn kameraden kwijtraakte. Hij was verschrikkelijk moe, ging zitten en viel in een diepe slaap. Toen hij wakker werd, zag hij een oude man en een jonge vrouw over het pad naar hem toe komen. De prins boog diep. Uit mijn weg, vreemdeling, zei de oude man. Ik ben de prins van Denemarken, zei de jongeman. De oude man bond in en zei... Dit is prinses Thira van Ierland. Ze verblijft in ons klooster op het eiland Marais... en ik moet haar tegen opdringerige types beschermen. Dit was onze eerste ontmoeting... en ik vrees dat het ook de laatste zal zijn, zei de prins tot de prinses. Dat is heel waarschijnlijk, zei ze en liep weg... De prins keerde terug in de hoop haar weer te zien, maar er kwam niemand die dag. Weer kwam hij en hij wachtte twee dagen. En de derde keer wachtte hij zelfs drie dagen, maar er kwam niemand. Toen besloot hij om naar het eiland te gaan. Hij vond een schipper die hem over wilde varen. En toen ze op het eiland landden, wees de man hem een pad. Op je weg, zo zei hij, zul je een heilige bron tegenkomen. Ga er niet voorbij zonder ervan te drinken. Naast de bron is een oude holle eik. Ga er niet voorbij zonder er iets van waarde in achter te laten. Maar de prins vergat de heilige bron en de holle boom. Hij klopte op de deur van het klooster. De deur ging open en hij werd naar een oude monnik geleid... die hem vroeg wie hij was en wat hij wilde. Ik ben de prins van Denemarken... en ik ben gekomen om prinses Sira ten huwelijk te vragen. De prinses mag zelf weten met wie ze trouwt, zei de oude monnik... De prinses was blij hem te zien en ze hadden een hele leuke dag samen, maar ze wilde niet met hem trouwen. Ik heb je pas één keer van tevoren gezien, zei ze, en liefde die zo snel komt, kan ook wel eens heel snel weer overgaan. Ik ben bang. Bovendien, Red Hector uit de heuvels wil met me trouwen en hij zou een heel gevaarlijke tegenstander voor je zijn. Hij zou zijn gelijken tegenkomen, sprak de prins en hij ging weg... ...belovend dat hij de volgende dag weer terug zou komen. Hij was nog niet ver op weg toen een pijl langs zijn gezicht schoot. Een tweede bleef in zijn hoed steken. Achter een rots stond een lange gestalte. Waarom mik je op mij? vroeg de prins. Ik ben Red Hector van de Heuvels, zei de grote man. Wij moeten een zaakje regelen. Jij moet mij doden of ik jou. Er zijn zeker betere manieren om onze geschillen op te lossen, zei de prins. Nee, die zijn er niet, zei Red Hector. Dus vochten ze. Red Hector stak de prins met zijn zwaard en hij was zwaar gewond. De prins lag op de grond en hij hield zijn hand op de wond om het bloeden te stoppen. Hij sleepte zichzelf naar een waterplas, maar hij viel flauw voordat hij ook maar één slok gedronken had. Een monnik vond hem en nam hem mee naar het klooster. De prinses verzorgde hem tot hij genezen was en ze beloofde mee te gaan naar Denemarken. Maar een schip kwam aan in Poeljoe met slecht nieuws. De prinses moest terug naar Ierland waar haar vader op sterven lag. Zul je terugkomen? vroeg hij. Niets dan de dood zal mij weerhouden, antwoordde zij en ze zeilde weg. De mannen van de prins stonden op de hoge heuvels op de uitkijk... maar iedere dag kwamen ze zonder nieuws thuis tot zij op een dag drie schepen zagen en de eerste had de vlag van Ierland in top. De prins en zijn mannen gingen zo snel mogelijk naar de allerhoogste heuvel... om een welkomsteken te geven. Op weg naar boven kwamen ze een oude man tegen. Wacht, wacht, tot ik je mijn droom verteld heb, zei hij. Ik geef niks om dromen, zei de prins. Maar deze droom droomde ik drie keer. De prinses was dood in mijn droom. Laat mij naar het schip gaan. Als alles goed is, hijs ik een rode vlag, anders een zwarte. De oude man roeide naar het schip. Hij haalde de prinses over om een zwarte vlag te hijsen... om zo de prins extra te verrassen als ze dan gezond en wel de wal op zou stappen. Maar toen de prins de zwarte vlag zag, greep hij zijn dolk en pleegde zelfmoord. Toen de prinses te horen kreeg wat er gebeurd was, zei ze... Ik ga alleen vooruit om hem vaarwel te zeggen. Iemand volgde haar. Toen zij zich omdraaide, zag ze de oude man. Vervloek de oude man, schreeuwde ze... Dat advies van jou was duivels. Oude man, zei hij, zijn vermomming afrukkend. Ik ben Red Hector van de Heuvels. En met die woorden stak hij haar neer met zijn dolk en verdween in de zwarte heuvels. Nou, dat is, even, dat is eventjes verhaal. heel snel uh, vertaald, het verhaal. Ja. Nou, en dat gebeurde dus uh, hier dus, hè? Het is een verschrikkelijk verhaal, zegt, Het zijn altijd zulke drama, zegt. En dat staat dan op drie bladzijden. Ja, ja, ja. En de Schotten zijn waanzinnig uh, ja, verliefd op dit soort verhalen. Want er zijn hele bibliotheken volgeschreven, hè? Met spookverhalen, ridderverhalen, vechtverhalen. En wie je ook spreekt, jong of oud, iedereen weet wel verhalen te vertellen. He, dat iedereen ons... kent wel iemand, iemand? die uh, iets mee heeft gemaakt. Ja, precies, ja. We zullen eens gaan kijken of we naar dat eilandje kunnen komen. Het is maar een klein kansje. Maar daar moeten in ieder geval die twee graven te vinden zijn. Ja. Viking Grace. En, uh, de viking graves En de restanten van uh, het oude klooster. Het en oude misschien klooster. wel die wel, die, die bron. Het ging dus om een welle en om een oude eik. Hè, waar je dus uh, munten in moest gooien of dingen van waarde in moest ja. gooien. Het is nu half vier. We gaan liften. Ik hoop dat we op tijd zijn en dat we het... Uh... Dom, dan komt hier echt geen één auto langs, hè? Nee, ja, wel vanaf de andere kant. Ze <laughs> dus draaien zeker rondjes, rijden in cirkels. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ik vind het wel lekker weer. Het is de eerste mooie dag, zonnetje. We hebben net een lift gekregen naar... Uh, ...Killelog zo zoiets heet het. Maar daar konden we dus geen boot huren om... Uh, ...naar het eiland te gaan. Zondag pas, dus dat doen we waarschijnlijk zondag dan, hè? Maar het duurde wel even om dat te regelen, vond ik. Ach, ja. Ja, je moet ontzettend lullen om. Uh, nou, je moet enig vertrouwen winnen, denk ik. Want ik kwam daar binnen in die benzinestation. Dus ik dacht, laat ik het daar maar vragen. En ze hadden ook fietsen te dus waren maar geen boten. En. Uh, ja, die, die man zei van nee, daar mag je niet naartoe. En dan moet je toestemming en weet ik wat. En het was niet van hun. Maar uiteindelijk kon het dan toch wel. Ja, ja precies. Ja. Nou, het wordt een vrij lange boottocht. Hoop ik en verwacht ik eigenlijk ook wel. eigenlijk. Maar deed je En deze zelf nog wat relativerend hè? over uh, wat er op dat eilandje te zien zou zijn. Ja. De, de bom was opgedroogd, de boom was dood. Ja, maar in de boom zaten nog wel muntjes. Ja. En ze vertelde ook: er was een keer een man geweest met zijn hondje. En uh, die had op de terugweg die gauw een muntje meegenomen uit die boom. En toen ging zijn hond dood onderweg. Dat is het verhaal wat hier de eronder doet. Dus neem nooit iets mee van het eiland. Nee, dus ze beginnen om te zeggen... als we ze vragen van uh, geloof je in een spookverhaal... of geloof je in dat soort verhalen... dan halen ze de schouders op aan lachen. Zo van, uh, wij trappen daar niet in. Maar al binnen een paar minuten komt er zo'n verhaal... waaruit blijkt dat ze toch wel enige rekening mee houden. En nou, geen risico's nemen. Ik denk dat ze inderdaad nooit iets mee zullen nemen. Ze werden gewoon gewaarschuwd van... weersta de verleiding. Lopen we hier nou al... Ongeveer 20 minuten. Geen, auto, Geen één auto is er nog voorbij gekomen. En we moeten nog een mijl of tien. Dus uh, dat belooft wat. Ja, want als je naar boven kijkt, we moeten er passen over. Hè? Oh god, we moeten nog klimmen <coughs> ook dus. We moeten een flink stukje. En voorlopig heb ik nog wel zin om te lopen, maar op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Maar we hebben één zakje chips, dus dat moeten we tot zien te overleven. Avond. Doodmoe. Eindeloos gelift voor we thuis waren. Thuis in Akmasheen. Rustige nacht nu. Buiten weer wolken. Henk las in de krant dat er een nieuw spel uit is. De Nessie Hunt. Verzonnen door een zekere Tony Harmsworth, die al jarenlang betrokken is... achter de schermen weliswaar, bij expedities op het meer van Loch Ness. Als we het dan toch over legendes hebben. Morgen gaan we naar Muir of Oort, aan de Keilijn, waar het spel wordt gemaakt... Lekker een bad genomen. Al het water is hier bruin, vanwege de turf. Maar de badkamer is toch zo donker dat je het troebele water niet ziet. En je wordt er wel schoon van. Ochtend. Vanuit de ontbijtzaal met volle mond de trein ingerend van 8.20 uur. 20. Het hotel staat op het paron. Van de deur naar de trein is het slechts vier meter. Op weg naar Tony Harmsworth om over zijn nieuwe spel en zijn monster stories te praten. Een man die van Engelse topmanager voor een parfumfabrikant melkboer in Schotland werd. En nu hoofd is van het tweemansbedrijfje dat zich op het monster stortte. Well, the game is everything you would imagine about a search for the Loch Ness Monster. Dit spel heeft van alles te maken met wat je je kunt voorstellen bij je zoektocht naar het monster van Loch Ness. Je begint met een beetje geld van je sponsor. Geld is altijd een probleem, dus ook in dit spel. Dat weet iedereen dan moet je gaan beslissen wat voor uitrusting je dan nou gaat kopen om het monster te lijf te gaan. Je kunt dan denken aan onderwaterapparatuur of bijvoorbeeld oppervlaktecamera's. Maar je zou ook kunnen kiezen voor juist een biologische benadering... dat je bijvoorbeeld onderzoek gaat doen naar de voedselketen in het meer... om op die manier uit te vinden of het überhaupt eigenlijk wel mogelijk is... dat er grote dieren in het meer wonen. Met die methode kan je natuurlijk nooit bewijzen dat er echt iets in zit... Maar dat geldt eigenlijk voor alle methodes. Het doel van het spel nou is om zoveel mogelijk bewijspunten te halen om je zaak hard te maken. Stel nou dat je bijvoorbeeld oppervlaktecamera's gebruikt. Dan kun je daarmee oppervlaktecamera-bewijskaarten verzamelen. Alle foto's ooit van het monster gemaakt zitten in het spel. Dezelfde kaarten zijn er voor de andere verschillende soorten apparatuur. En alweer allemaal archiefmateriaal. Iedereen vindt het natuurlijk heerlijk als al die andere expedities in moeilijkheden raken. Er zitten heel veel probleemkaarten in het spel. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Je bent zorgvuldig je bewijs aan het verzamelen. Je denkt ik ben er bijna en plotseling ontdekt een plaatselijke krant dat het fake is. Nou, dan verlies je een ontzettende hoop kaarten en een hele hoop bewijspunten. En moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Al met al komt het echt aan op een strategie en je kunt er enorm bij lachen. Twee spelen liggen voor ons op tafel, compleet met plastic monstertjes en mannetjes met verrekijkers. In het meer op het bord liggen de verschillende camera's en technische apparaten in gekleurd transparant over, onder en door elkaar heen. Een vreemde mengeling van spel en werkelijkheid. De foto's op de bewijskaarten zijn waarheidsgetrouw en de apparatuur wordt in het echt ook gebruikt om het monster op te sporen. Doel is sparen tot je 750 punten aan bewijskaarten hebt, en dat zou genoeg bewijs zijn voor het monster van Loch Ness, een meer dat zo groot is dat de gehele wereldbevolking er drie keer in kan verdwijnen. I think there's something in Loch Ness, but much of the reasoning behind me thinking there's something in Loch Ness. Ik denk wel degelijk dat er iets zit in Loch Ness. En die mening heb ik eigenlijk vooral door persoonlijk contact met ooggetuigen. Ik vind die belangrijker dan al het andere bewijs bij elkaar. En in het bijzonder twee ooggetuigen overtuigt me echt. Hun kaarten zitten ook allebei in het spel. En ik weet dat wat zij zagen, dat was geen fake. Ze logen niet en ze hebben zich niet vergist. Een van hen is een van mijn beste vrienden. Hij zag een grote bult van zo'n vijf meter lang... die op zeven meter afstand van zijn boot ineens boven water kwam. En hoewel deze man al zijn hele leven op het meer had gevist... is hij er vanaf die dag nooit meer gaan vissen. Voor deze man, echt waar, voor deze man zou ik mijn leven geven. Dus ik geloof hem als hij zegt dat hij een groot dier heeft gezien. Hij heeft het niet over uitstekende nekken of over dinosaurussen. Hij beschrijft simpel en alleen wat hij zag. De rug van een groot dier die het wateroppervlak doorbrak vlak bij zijn boot. Angstaanjagend. Zo erg dat hij nooit meer op het loch is gaan vissen. Hij vist nog wel, maar helemaal bij de hybride. Waar de zee veel ruiger en veel gevaarlijker is. Dus het was niet het water wat hem bang maakte. Het is lognes. U hoorde de eerste aflevering van een tweeluik over de Kyle Lijn. Een van de mooiste treinlijnen ter wereld. Dwars door de Schotse hooglanden. Volgende week hoort u het tweede deel. Ook weer in ditzelfde uur tussen vijf en zes. Er zijn in deze serie nog meer bijzondere mooie treinreizen gemaakt. Onder meer door Senegal, Kenia, de Verenigde Staten en Nederland. Daar laten we u in de toekomst vast nog een en ander van horen. Hier bij v Woord op Radio 1. Oh, as I come in by stricken tune one misty morning, early, and alas a loss is sent lament, or a tool love no return. Fare you well, you Mormon braves, for often's I've been cheery. Fare you well, you Mormon braves, they're a to my dearie. a forsaken token to tell the ladies around about that the bonds of love are broken fair you will ye more that I lost my dear. Old blind dogs met marmond brace van this day Scottish folk at its best... In 2004 werd All Blind Dogs uitgeroepen tot Folk Band of the Year... bij de uh, Scots Traditional Music Awards. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord bij de VPRO. En als u van tevoren wilt weten wat u te wachten staat... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de openbare Facebookpagina. facebook.com slash woord.nl En daar vindt u overigens ook de links om de verschillende uren opnieuw te beluisteren. Mailen kan naar woord.vpro.nl En op Facebook kunt u natuurlijk ook een bericht achterlaten. Twitteren kan via hashtag Wordradio. Over Twitterberichten gesproken. Heilie Helder, een trein dwars door de Schotse Hooglanden. Glasgow naar Fort William misschien. Geweldige trippen die ik ooit eens ondernam in een barre winter in de jaren 70. Alsof ik naar de Noordpool ging. Nou, Dit was dan een andere reis en daar gaan we volgende week weer mee verder. Wat we deze week nog gaan doen, dat is verrassingsvol. Zo meteen een aflevering van De Nachtzusters met Mentje van Keulen. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uurwoord.